Er komt een meldpunt waar wetenschappers terecht kunnen die worden bedreigd. Minister Dijkgraaf van Onderwijs zegt in het AD dat de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland aan zo'n meldpunt werkt. Wetenschappers kunnen na de zomer terecht op een speciale website om melding te doen van een bedreiging. Dijkgraaf zegt dat wetenschappers hun werk altijd veilig moeten kunnen doen en zich vrij moeten voelen om daarover in gesprek te gaan met de samenleving. Het initiatief komt nadat onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel meerdere keren was bedreigd.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 In Rotterdam is de doodgeschoten DJ en producer Siki Martina herdacht. Enkele honderden mensen liepen mee in een stille tocht. Martina werd twee weken geleden doodgeschoten bij een metrostation. Waarom is nog niet duidelijk. Nou, dat is weer nog, zon en wat stapelwolken. Het wordt 22 graden in het noorden en maximaal 27 op andere plaatsen. Morgen zon en 25 tot 30 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu, Tobak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Oh, dat geeft me zoveel structuur en duidelijkheid dat alles weer hetzelfde is. Gewoon straks natuurlijk de dus zandwoordse berichten. Ja, maar eerst nog een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen Op 23 juli. Eerst de pill. I can't go on like this, and now I blew it. I think I take out the fun, and as hell, Made me lose my attitude. I know I won't get as high. when I'm at a gate. and I can't go on like this. I'm useless. Someone make me up from this life. Yeah, I wish that I could feel something with the bills. Een nieuwe studie, Pils. En ik zeg naar het Vrijelander, het is zo'n leuk deuntje. Maar als je naar de tekst luistert, gaat het over antidepressiva, de pillen. Weet je soms door de pillen wordt geleefd. En je wil niet, ja. maar de pills do wat they do. Dus ja, je kunt helpen. Je kunt helpen. Soms zit je vast aan de bepaalde pillen en die kunnen je in een bepaalde gemoedstoestand brengen. Soms maak je een bepaald soort stofje in je hersen niet aan. Dan heb je daar hulp bij nodig. En dan zijn het die pilletjes. Ja, het is uh, niet altijd even makkelijk. Goed, het is uh, tweede gedeelte in het radioprogramma. Daar staat hem ook alweer. Kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel, 1927. 1927, hè. Op de Nederlandse radio wordt voor het eerst een rapportage uitgezonden door Willem Vlocht. En dat gaat over... Ja, en kijk, hier zie je hem. Ja. Hij is namelijk op, de... op de Schiphol, is hij. En Schiphol bestond al. hè? Ik moest ook even kijken, Schiphol, hoe oud is Schiphol dan? 1916 ja. is Schiphol ontstaan als militaire vliegbasis. Echt een paar hectare of zo. Steeds groter geworden na de Eerste Wereldoorlog. Maar in 1927 was Willem vlog daar. Die deed een vlog. Nee, grappig. Maar goed, die deed een verslag van... Er kwam een KLM-vlucht uit Batavia aan. En daar zijn beelden van... Het is echt grappig om dat te zien. Gewoon. Dus kijk maar even op onze Facebookpagina. Er wordt een link gedeeld. En daar zie je dus echt zo'n heel oude ja, ja, vliegtuig met een echte deur... Met, met, een, met, met, een met een klink. Met een dranger erop. Wacht, ja, hij is niet helemaal goed dicht. <laughs> goed dicht, hele En deze Willem Vlog is wel een apart persoon. Hij, heeft, hij is van de An ANVRO geweest. En dat was voorlopig van de AFRO. Hij is de oprichter van de AFRO. En hij is in de Tweede Wereldoorlog fout goed geweest. Hij heeft Joodse medewerkers ontslaan, dat moest. Uh, uh, en het later is dat weer ontkend door uh, jo, jo, uh, Lou de Jong. Ja, nou goed, dus een hoop te doen over deze man. En uh, Willem Vlocht, maar hij is dus een van de eerste uh, reportagemakers geweest. Okay, op De Nederlandse ja. radio. Goed, wat nog meer? Nou, wat ik wel heel leuk vond. Ik kijk dan ook graag naar Vandaag in de Muziek.nl. En daar zag je dus dat er al een nummer. En die, die heette They're Coming to Take Me Away. Haha. En... Burst... Even oh, een well, fragmentje. you left me anyhow. And then the... Nooit begrepen deze plaat hoor. Is echt... Precies, over mensen die waarschijnlijk een beetje in de was ja. zijn en ook pillen nodig hebben. To the Funny working. Farm. Ja. <laughs> en het leuke is, de achterkant, de B-kant, die heet dus: uh, hebben ze de tekst precies andersom gedaan? En dat heet dus uh, AHA. Ja, um, em, maar het is precies als je kijkt... Oh, dat is de coming to take me away. Aha, uh, omgedraaid. Ja, uh, ja, grappig. Ja, ja. ja, dat is wel leuk. Ik, uh, maar wat vandaag ook uh, eigenlijk wel is... Het is uh, uh, acht jaar geleden dat er een nationale rouwdag was... vanwege de crash van de MH17 oh, ja. van Malaysian Airlines. Dat is acht jaar geleden. Dat is nog Daar, steeds toen in onderzoek. Op 17 juli is hij, uh, hij gecrasht. Ja. En dan dus uh, uh, zeven, een week later... Huh? Zeker, als we het toch over crashen hebben, is dit toch wel een bijzonder verhaal. En dat komt, dat zou een aflevering kunnen zijn van Twilight Zone. Nou, daar waren ze mee bezig in 1982. De set waren ze bezig met de film maken van de Twilight Zone, The Movie. En eh, daar waren ze bezig met een helikopterscène. En de Vic Morrow, de hoofdrolspeler, die liep met twee kinderen onder zijn arm. Door een half moeras liep hij heen. En hij zou worden opgepikt. Of een helikopter vloog boven hem. En uiteindelijk raakte die helikopter uh, raakte de macht over het stuur kwijt. Ook omdat er explosies in de buurt waren. Waardoor de rotor, uh, uh, uh, de rotorcopter, hoe noem je dat? Propeller. De propeller aan de achterkant die raakte beschadigd. Waardoor hij rond ging tollen. En hij stortte neer. En op het moment dat hij neerstortte. Kwam hij met zijn bovenhelikopters. Op het hoofd van Morrow terecht. En onthoofde dus eigenlijk deze twee deelnemers en eentje werd geplet. Dus dan kwamen er drie slachtoffers bij om het leven. En mocht je er echt interessant zijn, het is bizar, maar deze beelden staan gewoon op YouTube. Je wordt drie keer gewaarschuwd voordat je doorklikt en het ziet er heel erg uit. Het is bizar. Zijn nou die nooit gebruikt in andere films? Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus is uh, niet oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk is er onderzoek uh, onderzo onderzo gedaan naar deze kinderen ook. Waarvoor waren hier zo laat nog op de set? Dat mag helemaal niet. Daarvoor zijn de kinderen uh, uh, arbeid. Uh, Regelgeving veranderd. Want deze waren 7 en 6 die om het leven daar kwamen. Dus het is, het is, het is een maffia. Als zij naar bed waren gegaan. Ja, maar daar ja dat, dat niet vind geweest. ik wel een beetje vage. Dat heb je altijd met ongelukken. Ja. Dat je altijd denkt: had ik maar. Maar ja, als ze hadden, komt het dus hebben geweest. Hè? Nou ja, tijdens zijn er communicatie. is de communicatie tussen de regisseur en de helikopterpiloot. En de helikopterpiloot wilde eigenlijk wel weer stoppen. Want die vond het te gevaarlijk, die explosies. Maar de regisseur zei: van, nee, we kunnen de helikopter nu niet nog een keer huren. We moeten het nu opnemen. Dus zet door. En toen is er eigenlijk, ah. de helikopterpiloot verkeerde beslissingen genomen. Die dag had ergens anders op de wereld een, een wit randje. Geen ruilrandje, maar een wit randje. Ja. Want de internationale walviscommissie besluit om de commerciële vangst van walvissen te beëindigen per 85, 86. Dus ze mochten nog wel drie, vier jaar door. Yeah. Maar ze hadden wel gezegd, nou, nu moeten we het dus eindigen. En uh, uh, Er wordt nog wel wat uh, gevangen... maar niet meer in die hoeveelheden als vroeger... Oké. Okay. Nou, rellen in Detroit en dat gebeurt daar wel vaker. In 100 places Detroit is a fire. 100 square blocks are now under siege. And as you walk through the area, people shot from their homes. Watch out for the snipers. It began early one Sunday morning in late July. Police raided an unlicensed bar in a black neighborhood in Detroit. A crowd gathered. Het is echt bizar, daar zijn echt 1400 huizen zijn daar gewoon uh, afgebrand, afgebrand, afgebrand. gewoon. Ja. Uh, blank en zwart gingen op de vuist tegen de politie ook. Uh, nou, er heeft 43 mensen om het leven gekomen daar. Het is echt de Afro-Amerikaanse verarmde binnenstad was daar. En die waren zeer ontevreden. En dan komt de politie en die pakte iets van 82 mensen pakte op. Uh, en toen is het echt de vlam in de pan geslagen. Het heeft drie tot vijf dagen geduurd voordat het daar weer rustig werd in ja. Detroit-wijk. Ja, ondertussen Michigan. 1400 mensen die hun huis kwijt. Nou, meer, want er ze zetten misschien dus wel vijf. Zes per huis, zeker ja, in die tijd. Dus dat is echt een dus dan zijn dan gewoon uh, misschien wel uh, 10.000 mensen... die geen huis meer hebben op dat, dat moment. Dat is 1967, zei je twee, ja, 1967. Goed, wat Ach, meer? Afschuwelijk. Ja, um, ja uh, in 2010 wordt One Direction opgericht. Ach nee, wat leuk. Uh, dat is maar heel kort geleden nog. Ik had het idee dat het uh, veel langer geleden was. One Direction. En nee, is daar toch mooi. Er zijn toch mooie dingen uit, uh, uit voortgekomen, hè? Nee, niet deze part. Nee, op haar. Weer die kutplaat van Harry Styles. Okay. Maar goed. Ja, Harry Styles is natuurlijk uit One Direction en is een hele grote ster geworden. Goed. Toch wel ja. veel? Nee, nee. De verkoop van de eerste Ford door Henry Ford. Oké. Okay. En het leuke, ik heb hem een beetje in verdiept. Ja. En, uh, het was dus ook. Uh, zijn moeder was of Nederlands of Belgisch. Dat vind ik dan ook wel bijzonder. Ja. En hij begon eigenlijk met de quadricycle. Dat was dus eigenlijk een auto op fietsbandjes. En hij had ook wel tegenslag gehad en zo. En. Uh, de eerste fort was dan 750 dollar. En in 1908 rolden ze dus van de lopende band af. Even een Toen een waren ze nog maar 290 dollar. Kijk, daar gaat hij. Dit is hem. Is dit een grasmaaier. Ja. <laughs> dit, is, dit, is, dit is een fort zeg maar. Ja. Nee. Oh, fuck, dit is een trekker. Niet schieten. Sorry. Kijk ja, Niet doen. Maar goed. Maar uh, dan denk je echt van, wauw, de eerste fort. Maar eigenlijk was de... De eerste auto's werden eigenlijk gemaakt door Gottlieb Daimler. Ja. En uh, die had dus... Uh, uiteindelijk uh, had toen iemand anders gezegd... Van, Ik wil 36 van die raceauto's van jou. Dat was Emil Jelinek. Dat was een, uh, een uh, coureur. En die heeft toen uh, door hem... Uh, is, is, is, is Die set is genoemd naar Mercedes. Dat was dus de dochter van Emil Jelinek. Ik dacht altijd dat het... Uh, uh, meneer Benz was dat zijn? Uh, ja, ik dat niet, dat ik, was niet zo. Nee, nee. Benz, dus, was dus eigenlijk het eerste met ja. een auto. En dat okay. is na de hand is dat samen gegaan met, uh, met meneer Benz. En dus toen werd het een Mercedes-Benz. Oké, okay, nou goed. Dat dus, uh, zijn wel leuke dingetjes. Ja, is wel grappig. Ja. En ik weet dat de vrouw van Benz eigenlijk, uh, eigenlijk een van de eerste die ook uh, een benzinestation heeft bezocht met haar auto. Want die, die man van haar, die was helder maar aan bakken oh, ik weet het niet hoe kan hij nou wel de straat op? Zei, dacht, nou ben ik het zat. Ik ga gewoon rondje rijden met dat ding. Dus zij heeft een hele tocht gemaakt. En moest je uiteindelijk ergens bij een kruidenier of zo moest een soort alcohol kopen om. Want ja, want er dat waren toch geen Ja, ja, die... ja wat is je bereik dan, hè? <laughs> uiteindelijk moest je dan, ja. uiteindelijk moest je onderweg dan bij de smid. Ja. Maar goed, dat ging over, niet dit... over de fort. Dit ging wel over de fort. Maar een leuk detail. Ik ben dus wel in zo'n theefortje getrouwd ooit. Oh, wat leuk. Ja, dat is leuk. Want ik werkte bij de fort in Haarlem. En uh, die hadden een oude thefort staan. En dan was het geregeld dat dat kon. Dus daar dan heb ik met de fort iets meer. Ik heb daar toch 3,5 jaar gewerkt. Het grappige is wel, als je het echt leuk vindt... en is op YouTube een filmpje te vinden van een gast... die echt uitermate traag uitlegt hoe je een fort moet starten. Dit is echt een klusje om dat ding te starten. Je moet hem choken, je moet hem klaarzetten, je moet hem dit doen. En uiteindelijk moet je zorgen dat hij op de handrem staat. En dan moet je voor hem ja. gaan staan en dan moet je hem aanslingeren. Nou, ik vind het toch wel nog een, een onderneming. Een studie, een studie. Straks onder andere trokken nog uh, de verjaardag. Eerst maar even de plaat van Elvis en Jack White. Ik vind het bijzonder. Dat kan helemaal niet, want Elvis is dood. Dat is natuurlijk van de acteur. Ik denk dat het fijn dit is Die verontrustende gitaarsklanken van Jack White. Het grapje is, er de een nieuwe CD uit. Die gaan we straks even draaien. En dat is echt tegenovergestelde van dit verontrustende gitaarsolootje van hem. Jack White en Elvis Presley. Het is natuurlijk in de film te vinden op uh, Elvis. En hij zingt samen met de acteur die ook zeer goed kan zingen. Dat is wel duidelijk. Nou goed, het is uh, twee gedeelte radio. Oh, waar waren we ook weer gebleven? Jazeker. Er is er iemand jarig, we kijken er even naar. En een paar opmerkelijke mensen zijn er jarig. Althans, jarig zou zijn geweest. Uh, Philip Seymour Hoffman. In 2014 uh, overleed hij. En toen was hij nog maar... Nou mm, ja, kan zich gewoon niet rekenen. Maar goed, uh, uh, zijn eerste grote rol kreeg hij in 1990 met Law and Order. En later heeft hij ook in Kapoot, he, kapoot heeft hij gespeeld. Hij heeft uh, Magnolia, Boogie Nights. Echt ongelooflijk veel films... En het was niet helemaal duidelijk dat hij zo'n scherp en rauw randje had... dat hij aan de heroïne en kook zat. En Nou goed, zijn de laatste dag... Wat is elk jaar, dat is hij? Ja, hij is van 1967. En oh ja. de laatste dag van zijn leven is helemaal in kaart gebracht. Wat is nou precies fout gegaan? En wat is zijn, zijn lichaam allemaal is gevonden is... heroïne, cocaïne, verschillende ja. soorten pillen. Dus daar is hij dan overleden. Teveel dosis. zei ze is op 2 februari 19, uh, 2014. Doodgevonden is hij in zijn appartement. Hij was net gescheiden. Hij kwam zijn ex-vrouw ex die dacht nog tegen. En die zei van, nou, hij was wel haai, maar hij was verder wel oké. Okay. Hij, hij speelde ook in een film, daar was hij een soort guru, Samen met uh, Joachim uh, Phoenix. Oké. Okay. En die was dan een beetje doorgedraaid. Die, die ken je niet, die film, dus duidelijk. Ja. Ik heb pas ja. geleden weer, weer gezien. Weer gezien, dan bijvoorbeeld ja. het zo goed. Ja, ja. Philip Seymour Hoffman was een extremely talented Oscar-winning actor. But underneath his stellar success... Dark shadows were lurking. On February 2nd, 2014, he passed away, and countless investigations, rumors, and tributes soon followed. Ja, precies. Er kwamen alleen geruchten op gang ja. hoe is je overleden. En dat is uh, nou ja, waarschijnlijk toch overdosis en waarschijnlijk toch worden gemaakt van drugs gebruikt. Hij speelt in The Hunger Games, speelde hij ja, ook? En in The Master heet die film. Ja, dat maf is dat hij in 2014 ook nog een film was te zien. Maar 2015, maar toen was hij er al niet meer. Dus dat was allerlei nee. dingen al van tevoren opgenomen natuurlijk. Okay. Ja, dat is een, uh, hij, heeft, uh, hij heeft wel een hele sympathieke uitstraling. Vandaag wordt hij 42, Tim Akkerman. En hij is man, natuurlijk, de zanger van. Ja, dat was natuurlijk de zanger van Direct. Just the way I do. Zeker, dat is echt nog een beetje punk rock Dat heeft hij tien jaar gedaan Van 1999 tot 2009 Toen hij die solo gaan En dan krijg je singer-songwriter En daar word je nooit zo blij van, weet je. Want mensen die dan veel te wel in een pijn gaan zitten. Dus ze vinden dat ze dat in een, in een band kort aandacht hebben gehad. En dan gaan ze echt allemaal... Uh, tot het gaatje. Tot het gaatje gaan ze ja. dan met al het pijn vertonen. Nou goed, daar ging op zoek naar een nieuwe zanger. En kwam uiteindelijk het, het heel iets mooiste moois En wat tegenwoordig wat ze voor muziek maken, direct. Het is helemaal niet slecht hoor. Ja, ik vind die zanger, die, uh, liedzanger wel leuk met het uh, lange haar. Ja, zeker. Die, die deed ook mee met zo'n show dat hij dan... Uh, samen met een ander iemand die duetten gingen zingen. Ja. Dat was hij echt een ja, aardige kerel. Aardige kerel, maar goed, wat hij zelf maakt nu, Tim Akkerman... is ook eigenlijk niet verkeerd. Oh. Dus, misschien kan hij zijn duet doen samen met Direct. Ja. Dat zou best kunnen. Want hij was gast tot vrede toen we gast bij vrede. bent. bent, Leuk, toch? Toch. gewoon de ruzie weer bijleggen. Ja. Ik weet niet of ze ruzie nee, hebben. Goed, Tim Akkerman, hij wordt vandaag 42. Wie nog meer? Nou, vandaag wordt 196. Nee, maar die man is... Groenman is al lang overleden. Kan hij niet. Pieter Kaland. En hij is geboren in Syrikzee. En denk je, wie is dat? Maar hij was een civiel ingenieur in dienst van Rijkwaterstaat. En zijn vader, die was hoofdingenieur waterstaat En president van het polderbestuur van Walcheren. Maar deze man is dus verantwoordelijk voor de aanleg van een nieuwe waterweg. Oh. En die nieuwe waterweg was toch wel heel wat. En daardoor is echt Rotterdam ontsloten en zo. Er waren heel veel perikelen ook, hoor. Dat hij in de eerste instantie steeds weer dicht slipte. Ze, toen hebben ze toch geregeld die dat er wel 7,5 meter diep was. Dat alle schepen er doorheen konden en zo. Yeah. En, uh, maar het is dus ook wel weer... Wel dat het... Uh, de verzilting dan wel weer meer naar binnen kon stromen. Dus, nou, ja, het was wel bijzonder allemaal wat deze man gedaan heeft. Ik denk ik wil hem toch even noemen. Zeker. Uh, nou vandaag uh, is hij jarig. Uh, is hij jarig. Wordt 78 Judith Bos. En ze is ooit ontdekt door Paul van Vliet. Toen heeft, uh, heeft ze een paar, uh, paar keer meegedaan met dat... Uh, uh, papaver, hoe nee, noem, noem je dat ook weer? Dat, uh, wat, uh, Paul Dr. Vliet... Pulderzaai, Papaver. Ja, ja, dat was... was een hele leuke film. Ik zou het leuk vinden als hij weer maar goed, een keertje ge gefilmd werd. Paul van Vliet die, uh, had haar ontdekt. En uiteindelijk, eerst uh, uh, eerste optreden was bij, op de televisie met Fanclub. Dat presenteerde ze later weer dat overgenomen door een, uh, een andere presentatrice. Ik ben de naam even kwijt. Maar goed, dus hij is natuurlijk eigenlijk ontzettend bekend geworden... door het presenteren van uh, de, uh, de Tweekamp voor middelbare scholieren. Dat was een quiz waar ze allemaal aan meededen. Ze hebben daar 150 uitzendingen van gemaakt. Samen met Dick Paschier. En Dick Paschier is natuurlijk op zichzelf ook wel heel bijzonder. Dick Paschier had gewoon een winkel in meubels... en deed dit gewoon allemaal naast zijn normale werk. Hè? De, de, de presentaar Hallo? was gewoon zijn hobby eigenlijk. En Dick Paschier is ook al overleden. hoor. Eigenlijk ben jij een soort Dick Paschier. <laughs> Ik ben een soort Dick Paschier, ja. ja, ja. Zeker. Ik heb al 150 uitzendingen al gemaakt. Zeker, maar goed, ze doet nu nog mediatraining... en geeft soms gratis advies voor mensen die uh, willen presenteren. Dus uh, maar goed, Leuk. ze hebben natuurlijk ook al zes kamp gepresenteerd. Een spel zonder grenzen. Het is echt wel Judith Bosch, is daar uh, groot mee geworden. Goed, Daar ook is ook jaren Gerard Alderliefde. Hij is van 1964, dus hij is uh, 58 jaar geworden. Hij is zeer bekend geworden ook omdat hij uh, echt enorm goed Frans spreekt. En hij uh, heeft dus ook uh, theatershows gedaan met... Uh, Cor Bakker, maar hij is ook vooral bekend geworden... omdat hij laat met, samen met Ramse Chaffee deed hij het Franse gedeelte. En het liefst wat Liz zong ook mee. En, uh, en, en dan uh, uh, hij zelf. Het okay. is dus een vrij bekend uh, filmpje altijd op uh, YouTube. Ja. Nou, ik dus dat zeg je helemaal niet. Dus ik, ik zou hem wel als we je keuze kunnen willen doen. Dus wat een liefste. Een heel mooie... Uh, uh, ja. ja, zeker. Uh, Woody Hellerson wordt vandaag 61... En hij is opgevoed door een diep, uh, diepgelovige moeder in Libanon. En uiteindelijk is hij naar Amerika gegaan en hij is toen ooit gekast. Natuurlijk, ja, voor dit, hè. Voor mm. Cheers. Ch cheers, sorry. Hij werd natuurlijk de barkeeper. En hij yeah. kennen allerlei prijzen voor het beste en het grappigste nieuwkomer. En later heeft hij nog in Doc Hollywood gespeeld. Een klein rolletje. Money Train, Indecent Proposal, Natural Born Killers. En de Natural Born Killers is natuurlijk wel een... Vragen gewoon over moordenaar. En hij zou altijd bij denken, waar komt de inspiratie vandaan? Nou, straks gaan we daar nog wel meer op dieper op in. Want ik heb het straks nog over het over zijn vader, die ook vandaag jarig is trouwens. En die heet uh, Charles uh, Harrelson. Dus daar is nog meer over. Maar goed, deze man is ooit gearresteerd geweest. Deze Woody Harrelson, deze acteur. In 1996, toen was hij in de staat Kentucky. En toen ging hij demonstratief vier hennepzaadjes planten. In deze vier hennepzaadjes wilde hij een proefproces uitlokken, om uiteindelijk hij vond het eigenlijk dat er geen verschil was tussen, uh, uh, weet het tussen industriële hennep en gewoon uh, hennep wat thuis werd gemaakt. Hij vond dat hij moest gewoon gelijk getrokken worden. Hij won dit uh, mm. proces, en uiteindelijk is hij ook nog een anti, uh, anti oorlog persoon. Hij is tegen de invasie geweest in Irak. En uh, nou goed, het, het is wel bijzonder. En, uh, uh, nou, straks de meer over zijn vader, anders wordt het nog veel te lang. Jij hebt er nog één? Ja, Harry Potter is vandaag jarig. Hé! Hey. Oftewel Daniel Jacob Radcliffe. Hij wordt vandaag wordt hij 33, zeg ik dat goed? Ja. En uh, ja, hij is natuurlijk heel bekend van al die films met Harry Potter. Je hoort het niet zo in de laatste tijd, maar ik denk dat hij uh, misschien toch wel wat uh, flink wat geld heeft gedaan. Hij heeft enorm veel films gedaan inmiddels hoor. Ik okay. heb From Pretoria. Ja. Dat, was ook, dat heb ik ook gezien trouwens. En uh, in The Last City en uh, Now You See Me, deel 2. Dus ja, hij heeft echt heel veel films gespeeld inmiddels. Maar het is ook heel moeilijk om van het stigma af te komen. Nou als je hij waard laat wel staan... De, ja, hij heeft wel de dan dat hij toen jong was en dat hij nu heel anders is. En kindsterkjes lopen het meestal niet goed mee af. Oh. Maar, uh, maar met hem gaat het voor mijn gevoel wel goed. Ik moet zeggen, ik, ik heb nooit zo'n Harry Potter op handen gedragen. Dus als ik hem in een rol zie, dan heb ik niet meteen... Hé, hey, dat is Harry Potter. Dat heb ik alleen maar zeggen met onze oude president uh, Balkenende. Goed. Tot zover even. Nee, deze plaat niet. Ik wilde een andere plaat doen. Ik wilde namelijk deze plaat doen. Yes, God. I'm never can you talk? New girl, her name is Ariel At a party, too early It's just been home And I'm fucking up my words Awkward, Lock eyes Eight hours until the summer rise. She said, I don't know much about love Kinda hate it But it sells well in the hearts of the young I don't wanna waste your time And I look good tonight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 Geeft de regisseur niet ja. aan. Mij, wil je iets of zo? Ja, ik weet het. Gaat erin, beginnen. <laughs> Zeker. Zandvoortje berichten. Daar is het ja. tijd voor. Dat had je wel begrepen natuurlijk. We kijken van wat er gebeurt allemaal. De hertenfluister is uh, niet alleen goed uh, met de herten. Maar hij schijnt ook goed bramen te kunnen plukken. Namelijk Willem van der Sloot. De bramenstoeperaar. Geen Leo van de groot. Willem van der Sloot zet zich in voor uh, herten. Maar hij is dus ook uh, bramen aan het plukken geweest. Geen ging twee keer per dag... En hij heeft twee weken lang heeft hij, uh, 100 flessen gevuld in zes dagen. 16 potten Bramesham. Nou goed, hij is heel lang bezig bij bedacht Ging hij dan op pad om bramen te plukken? Mag dat eigenlijk wel? Nou goed, hij is van een goed doel bezig geweest. En uh, uiteindelijk heeft hij de eerste fles in 2019 er al mee begonnen. Heeft hij ooit aan Nick Meijer gegeven. onze oude burgervader natuurlijk. De, in 2020 aan David. De nieuwe burgervader... en uiteindelijk ook nog een kleuterjuf... heeft hij gevallen met een uh, fles met uh, bramen. Hier, ja, smeer je er zelf helemaal mee in. Als je die staske... dan langer doet, wordt dat dan wijn? Bramenwijn? Ik weet het niet. Dat moet je hem vragen. Maar goed, uiteindelijk heeft hij ook de uh, 90-jarige... drommel ook een fles gegeven. En Joop van Nes heeft hij dit jaar gegeven. Oké, okay, dus, ja, onze en, oude collega van de radio. Ja, en uiteindelijk gaat dat geld naar onder andere dierenambulance... en Huis in de Duin We hebben ook hoge donaties gekregen. Dus dat is oh, wel, ja. die gast is gewoon goed bezig, man. Zeker, zeker zekere, jongen. Zeker. Ja, er is inmiddels een nieuwe iets in het leven geroepen. En grappig, je hebt Haarlem in cijfers... maar je hebt nu ook zandvoort.incijfers.nl. En op de en deze kan je dus zien van hoeveel inwoners Zandvoort heeft... gemiddelde leeftijd, de verhouding tussen koop- en huurwoningen... Etcetera, etcetera. Het is bijzonder en uh, het is uh, zeker in die mate bijzonder. Ik heb bij Haarlem ben ik er bezig geweest om bij Haarlem in cijfers de jaarrekening erbij te krijgen. Maar ja? ik zie hier in Zandert in cijfers, die hebben veel meer kopjes dan Haarlem in cijfers. Dus dat vind ik wel uh, bijzonder. Okay. Maar de cijfers bieden veel inzichten en worden door de gemeente Zandert zelf ook gebruikt... bij het vaststellen en bijsturen van beleid. Goed, nou nog een stuk te lezen in de Zandvoortse krant over uh, uh, muziekfestivals. Geen vanzelfsprekendheid is, bestaat al 30 jaar de Stichting Zandvoortse Evenementen, platform ZEP. En uh, dat zijn mensen uit het dorp, althans ondernemers uit, uit het dorp. Vroeger waren er maar een paar tegenwoordig. Is er is een hele lijst en het is altijd heel goed om te overleggen wat er wil en wat er niet kan. En, maar goed, uh, ze willen een bruisend dorp en een centrum houden in de zomermaanden... En, er uh, zijn acht uiteenlopende evenementen georganiseerd. Historische Grand Prix was er één van bijvoorbeeld. En Ron Brouwers van Hallie uh, en uh, Lauren Hardy die reageert. Die zegt van ja, sommige mensen denken dat we vanzelf spreken. Dus, oh, er is weer een festival. nog ik ga er even heen. ik heb wat wijn. Bij de supermarkt ga ik even lekker aan zitten. Ja, hallo. Het is allemaal wel leuk dat je wijn... bij. Ik bedoel, het kost ons heel veel geld. Heel veel moeite. En er moeten heel veel regels worden gelezen. En er moeten als spelers... Zelfs een specialist inhuren om te kijken wat mag en wat niet mag. Wij begrijpen het al niet meer. En om uiteindelijk zeg maar, een festival voor elkaar te krijgen. Daar is, er moet heel veel werk voor worden verricht. Dus uh, hij zegt mezelf, sta er even meer bij. Stil! En ga niet zomaar elke keer weer naar de supermarkt om zelf drink, drank te halen. Bestel ook bij ons eens wat. We kunnen ja, ja. wat terugkrijgen, weet je wel. Dus da dat was een beetje het verhaal over deze ZEP. Ja, leuk. Zandwoorder Dylan van Lierop die heeft de afgelopen weekend bewezen tot de top van de Europese dartjeugd jeugd te behoren. Het was een toernooi om de Europese titel. Uh, en senioren en jeugd kwalificeren. Uh, hij kwalificeerde zij, zijn team als tweede. Alleen Engeland moesten ze voor laten gaan. En uh, hij maakt zich ook helemaal niet druk om zijn toekomst, door, want hij is al Nederlands kampioen. En in november gaat hij voor de derde keer ook naar het wereldkampioenschap. En uh, niemand hoeft hem iets te vertellen over zijn favoriete sport. En hij is daarmee begonnen omdat hij niet van ballen houdt. Zoals okay. hij uh, al eerder had gezegd. Hij heeft terecht voor dart gekozen. dat gekozen. Ja, echt een er. bewuste keuze gewoon. Met een pijltje. Hij zat aan de bar, ze te spelen. Oh, kan ik kan ook wel een pijltje gooien. Nee, zonder gek. Ja, soms is dat echt een bewuste carrière. Move natuurlijk. Goed nieuws, uit het park van Santafoerde. Ja, het gaat niet wijken voor de Rijken, stond op het, het spandoek uh, te lezen. Strijdlustig lustig waren ze. En ze hebben dadelijk de schildercommissie. Uh, ze hebben het voor elkaar gekregen. Ze zijn de eerste, de, door de eerste fase heen. De huur was opgezegd natuurlijk, omdat er namelijk. Uh, ja, dat was een, uh, een uh, Dutch, Dutch groep of zoiets. Weet die uh, ondernemer ook weer? Nee, in ieder geval, die koopt alle uh, uh, recreatieparken op in Nederland voor grote prijzen. Het is zeer aantrekkelijk voor de eigenaren ervan. Om daar uiteindelijk gewoon dure, luxe, luxueuze uh, uh, uh, uh, huisjes neer te zetten. En die dan voor een hoop geld te verhuren. Ja. Bewoners van dit park, Voerde... hadden zoiets. Daar gaan we niet mee. Akkoord. We blijven gewoon zitten. Dus uiteindelijk zijn er meer mensen van de SP ook mee bezig geweest. Sandra Bekerman, maar ook Renske Leijten. Die moet je erbij Kijk, hebben. Kijk. Kijk. Dan ga je uh, wel een overwinning tegemoet. En uiteindelijk ik vind die slogan ik... ook geweldig. Niet wijken voor de rijken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat die SP en de PvdA... en zo. die, die hebben daar wat aan. Die kunnen die, uh, we gaan hem horen, denk ik, in de volgende verkiezingen. Ja, terwijl eigenlijk. Uh, in het begin waren ze er allemaal over eens. Nederland moet eigenlijk mooi worden. En er mogen best wel wat mooie huisjes gebouwd worden. En ja, wat, wat hoogwaardige huisjes in Nederland. is hartstikke goed voor de economie. Ja, maar dan vergeten ze de mensen die gewoon een normale staak ervan hebben. En er al 30 jaar komen. Die vergeten ze uh, geheel. Dus deze uh, uh, uh, Renske Leiter wil zich inzetten voor mensen die de gewoon, de gewoon een huur betalen. Gewoon netjes daar alles achter laten. Uh, al nou ja, die wil ze meer gaan laten uh, beschermen. Dus dat is... Gefeliciteerd, dames en heren. Ja, hij, hij wordt inderdaad steeds gebruikt. Ik heb dus uh, het, het nummer klaarstaan dus van uh, Alderliefste. Alderliefste. Hm. Okay. Maar het is een vrij lang nummer, maar het is van een intro dat hij uh, dan binnenkomt. Dus ik weet niet of je hem voor wil luisteren. Nou, eerst maar even voorluisteren, dan dus krijgen we straks een hele diepzinnige filosofie van die okay. gast. En, uh, sorry, ik heb zelf diepzinnige filosofie en die wil ik graag vertellen. Je make maar even Jamie T. In a settling score, I sell roads and flippers Got hey. too many shores and high tides coming up the street Drink too much when I'm trying to get to sleep Same time I saw you, same time I knew Tread water like a mortar in a company I keep I came with a ton, 50 on a one. Still writing letters to the families of the deceased I think too much when I'm trying to get to sleep Time I saw you Same time that I knew Set me on a love Let me let her dream. my blood So why they sing all these cards The bastards barstaff have to be nice to and save her seat. They talk to me the same way that they talk to police With an air of distaste, day, Sabella, hey, welcome to the working week And I don't mind, you know, I keep keeping on to keep And in a room full of doors, I blow smoking mirrors When keys don't unlock, they bump you off your feet There ain't no time like the present to leave Time I saw you, same time they fade from my view So set me on a love, let me take her blood Let me live in pubs, let her fuck me up So, so my they in these gone ah. Oftewel kortweg Jamie T, heeft een nieuwe album uit. En hij staat bekend om zijn hip-hop, maar ook indie en post-punk zit in zijn muziek. En dit is soms net even wat meer. Deze muziek heeft net even wat meer melodie. Wordt ook leuk ontvangen. In ieder geval dus, uh, Jamie T dus en zijn nieuwe plaats heet. Ik zet even te kijken wat hij uh, The Theory of Whatever. Whatever, dat kennen we wel, die uitdrukking. Whatever. Maar goed, ik uh, zat er ook nog met een theorie in mijn hoofd. Vandaag zou hij ook jarig zijn geweest. Ik heb het over de vader van Woody Harrelson. Ik heb het over Charles Harrelson, en dat is toch een aparte persoonlijkheid. Charles Harrelson is one of America's most notorious criminals. He is currently serving a life sentence for murder in a maximum security jail. On november 22nd, 1963, I was with a friend at 12.30 in the afternoon, having lunch at a restaurant in Houston, Texas. But no, I, I did not... Kill John Kennedy. Dat was altijd de vraag. Hij is ooit met twee andere maten is hij opgepakt geweest. Uh, in de buurt van de moord van John F. Kennedy. Dat is oh. dus in 1963. En uh, dat was in eerste instantie niet bekend, maar uiteindelijk kwamen er allerlei foto's van deze drie, wat waren het, zwervers? Nee, het waren mensen die daar aan het werk waren geweest. En hij in het begin zei voor de grap, ja, ik heb hem vermoord. Maar goed dat werd wetgevende voor serieus zijn genomen, uiteindelijk was dat helemaal niet waar natuurlijk. Deze Charles Harrison, hij was wel een hij heeft uiteindelijk een, een, een, een moord op een rechter gepleegd, omdat dat een, was een, een gunst voor een drugsdierer Jimmy. Uh, Jimmy had hem uh, een, een, een prijs beloofd, 250.000 dollar, als hij die judge zou omleggen, deze rechter, want die zou die gast weer veroordelen voor iets. Maar goed, deze Charles Helson, en uiteindelijk is Woody Helson daar natuurlijk ook de, ooit nog op het, over gevraagd over zijn vader. Very well known. If anybody's read anything about you or talked with you, that when you were seven years old, your father went after prison, convicted of murder. Tell me how you feel today. What the story is today. Hij is in prison right now for the the killing of a federal judge. Um, I think that it was not a fair uh, trial. Ja, yes, het was not a fair trial. Hij probeerde zijn vader een beetje te verdedigen. Dit is in de tijd dat zijn vader nog leefde, want in 2007 is hij eigenlijk dood uh, gevonden in de cel. Dus deze vader leeft al niet meer. Maar goed, hij probeerde hem een beetje te verdedigen, maar het is een, een duistere gast deze uh, Charles Harrelson. en de vraag is natuurlijk altijd net born killers. Uh, ben je dan geïnspireerd geweest door uh, je vader misschien? Dat ja. heeft hij altijd ontkend. Uh, uh, maar goed, het is dus een interessante gast deze, Charles Harrison. Want je ziet ook echt foto's van die arrestatie in de buurt van JFK. Dus het is dus bizar. Goed, wat heb jij nog zo te vinden? Ja, ik heb hier een bizar ongelukker. Er is een jongetje geweest ja? in Zwolle. En die, uh, die was in de auto van zijn vader ge ge ge geklommen. Dat is een spiksprint, een nieuwe Audi e-tron. En uh, hij, hij had op de gaspedaal gedrukt. En blijkbaar was hij aangesloten... Dus die auto die is uh, uiteindelijk dus, uh, een rijtjeshuis binnengereden aan de overkant. Oké. Okay. Dus uh, ja, de, de, de meeste dag eerst dat het een gasexplosie was. En uh, ja, de, de eigenaar van de woning die kwam echt, uh, echt uh, net thuis van zijn werk... toen hij die auto in zijn woning zag staan. Hij was natuurlijk echt helemaal... Uh, kast, dat... Ja, Gelukkig is er niks aan de hand. Het jongetje was zo overstuur... dat zijn vader besloot ijsjes aan hem en de buren uit te delen. Ja, beloon hem maar weer. Wat? Ja, geef het kind. Oh, schat, geef niet hoor. Hier heb je een ijsje. Papa betaalt het allemaal weer. Verzekering gaat vast niet ja, uit. Maar het is nog best, best moeilijk, want hoe ga je hiermee om? Ja. Ja, ja, ja. zo'n kind vond ik ook geen drama. Nou, de airbag was gewoon uitgedraaid gekomen, dus het is wel een flinke klap geweest. Want hm? die gaat niet zo gauw. Uh... Je, nou, ik, ik gooi er even een over, overheen. Yes, taal. Nou. Wel fijn, kinderen. Of de compensatie van de, de, de Jolande Keus die ja, vandaag Ja, die, die gaat nu gebeuren. hè. Oké, okay. ja, daar komt hij hoor. Goed. Allerliefste, Vandaag jarig en wordt 58 jaar. Jazeker. Zeg ik het Met goed? Ramse Shafi. Moi qui ai vécu sans scrupule. Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule.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 Want wie mijn lief is, blijft maar lief En waar ze wonen, moest ik weten Maar ik verloor hun laatste brief Ik de heus wel weer ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'appropos. Voorloper blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe vuil. Ik blijf er lang.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 Adderliefste en Ramse Schaffen met de zanger van Adderliefste... is namelijk vandaag eh, jarig, wordt 58. Ja, een klein detail nog. Die zanger van Adderliefste, ja? dat is Gerard zelf... die treedt ieder jaar op bij En Doet... Uh, in, uh, in dat huis in Amsterdam... waar uh, Ramse de laatste jaren van zijn leven heeft oh, gezeten. Oh ja, klopt. Ja. En dat is het uh, uh, Sarvati-huis. Ja, precies. En ik ben daar dus een paar keer heen geweest. Nou, de, de, de, Om toevallig het, daar even iets te doen dan. Ja, dat, Heel toevallig. ik moest even iemand ophalen en daar ja. een concertje brengen. Ja. En uh, genieten daar en dan weer terugbrengen. dit. is het. Precies, daarvoor kan je ook mensen ook aantrekken natuurlijk. Dat ja. is het wel weer grappig. Ja, ze hopen dan dat je, dat je vast vrijwilliger wordt. Maar in Amsterdam is dat... Uh, ik ben hier al vrijwilliger. Jazeker. Kijk wat een tijd dat opvreet. Wat? Hoe bedoel je? Nou, dit... dit, dit? Uh, oh ja, oh, je ja. ja, ja, bent van ontflokt. het idee dat dit vrijwilligerswerk is. Jawel, zeker. Ik oh, okay. weet niet of dat echt zo is. Vrijwilligerswerk is dan als mensen help. Ja, wij helpen mensen. Oh, je, doordat we wat wij allemaal vertellen... Oh ja... Nou, mensen het inzichten. Ja, ik weet het. Ik denk als je altijd... Als je dit soort dingen doet... Als je een man van 6 miljoen bent... dan begrijp je misschien meer zelf. Maar ik, ik, ik, ik zit hier gewoon echt voor mijn eigen... eigen ontzettend eigen ego. Of je eigen eiland zit hier. Mijn eigen maar. eiland, zo, dat ja. ook sowieso. Niet. Maar goed, hij, was, hij is vandaag jarig 58. En ik ben altijd benieuwd... Hoe oh, oud oh, oh, oh, oh, was hij eigenlijk? En wanneer is hij overleden, ramses Shafi? Nou, in 2009 is hij overleden. Dus dat is, 13 jaar geleden alweer. 13 jaar geleden. Dat ja. was sneller dan je denkt, maar, dan kom maar er komt een. Maar dit is een van, zijn laatste, een van zijn laatste opnames geweest. En wat een kracht dat die man ging. Ja, grappig. stem blijft gewoon zo onstil. Ja. Ja, dat is gewoon uh, zit nog steeds. Uh... En wat ik al zei, ik uh, kippenvel van echt van, uh, van top tot teen. Ja. Als ik dit nummer hoor, nou, dan is het. Uh, ja, okay. Indrukwekkend. Nou, dat is mooi. Dat, dat wat muziek kan doen. Ja. Goed. Zeker. Vandaag in de krant nog even te lezen dat Poetins trouwe nachtwolven. Dat zijn uh, motorgangs uh, in, uh, in uh, Moskou. Daar heeft hij ooit uh, al een aantal jaar geleden heeft hij een bezoek aangebracht. En uh, die hebben zelfs ook die motor die zijn wel een beetje tegen homo's en zo. Ze zijn, zijn wel een beetje rechtlijnig. Maar het zijn wel echte soldaten geweest... die ook aan de, aan de frontlinie hebben gestreden. En die, uh, ja, die draagt een die uh, warm hart toe. Want ja, dat zijn... De pie, uh, hoe noem je het? Uh, Pijrotten uh, noem je dat ik weer? Uh, papioten? Nee, niet papioten. Dat is weer wat anders. Maar goed, degene die echt de oude uh, normen en waarden van uh, Rusland uitdragen... En hij heeft uh, Poetin zelf ook... Pioniers? De, pioniers? Je? Nee, nee, nee. Ook niet? Patriotten. Patriotten? Patriotten. Dat ah. zijn het. En daar, ja, dat, dat moet natuurlijk. Je moet echt de oude normen en waarden van Rusland... Moet je, daar moet je voor strijden, zeg maar. En dan zie je uh, uh, uh, Poetin op zo'n zo mooie tweewieler... een Harley Davidson. Dan zie je rijden samen met de leider van deze motorgang. En deze motorgang... Die uh, heeft ook allerlei goede dingen gedaan. Maar er zit ook wel een scherper randje, Een twijfelachtige oprichting. Een manifest hebben ze geschreven. Daar, dat ze alle wetten in Rusland aan een laars lappen. En dat ze hun eigen rechten hebben. En eigen wetten. En ze zijn fel tegen homoseksuelen En eren nog steeds Stalin. Goed. Mm. Jeetje. Nou leuk allemaal weer. Allemaal heel erg leuk. Goed. Uh, nog een aantal platen voor tien uur. Ik ga het over Jack White. Happy. Hier heb je hem. hier na de jaren zestig. Hoor ik naar een snufje Beatles? Nou, ik vind het niet onverdienstelijk dit, hoor. Nieuwe single, een nieuwe album van Jack White. Nou, even zien, elke keer weer nieuws. Entering Heaven Alive. Oeh, ik weet niet wat hier van plan is, maar... hij heet natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon... Uh, helemaal geen Jack White. Hij heet gewoon John Anthony Gillis. Ooit getrouwd geweest met zangeres En die heette Mac White. dacht hij, hey White, dat is een veel mooier naam. Laat ik haar naam aannemen. En later zegt hij ook van, nee, we zijn niet getrouwd geweest. Mijn zus... De gast heeft nu momenteel blauw haar. Hij is blauw haar? Blauw haar. Hij is een beetje van het pad af. Maar hij kan gitaar spelen of zijn... zo'n leven ervan afhangt. Ik, ik, moet, ik moet dit spelen. gewoon. Zo klinkt dat. Jack White. Okay. Geinig. Goed. Het loopt er weer tegen tien uur. We ja. kunnen we er ontdelen met u. Nou, onder andere heb ik gisteren weer televisie te kijken. Ik ben elke keer weer verbaasd. Rensen. Uh, ja, het is natuurlijk op RTL 4. Rensen komt natuurlijk van uh, de voorhuid. Oh nee, de vooravond was dat. Sorry, ik ben dat, nee, dat was natuurlijk op Nederland 1 of zo. Hij is natuurlijk naar RTL 4 gegaan. En ja. hij zit trouwens ook nog op Radio 1 ergens. Dus hij is een beetje schizofreen bezig. Bij alle onderroepen kan ik mijn ei ergens leggen. Dan wil ik dat. Alleen, ik vind hem, ik vind hem soms heel goed. Maar gisteren zat hij bij o En dan hadden ze het over dating. Bij bed and breakfast of zoiets. Oh, dan denk ik echt, oh, je zit zo beneden je niveau. Oh, Dit is zo zonde. Wat doe je hier nou met o -Gine? Wat ga je dan diepte interviews houden en zo? Terwijl hij kan zo mooi tussen allerlei mensen in bewegen. Ja, ik vond het stukje wel leuk... wat uh, over uh, bed uh, en bed, bed breakfast, breakfast van liefde. Oh. Dat vond ik wel grappig. Dat het is wel grappig, maar ik denk wel... Je, oh, die zo... heb ik niet gezien toen uh, we nee, klaar hebben. Nee, ik nou ja, dat denk... Ja, dit moet je even uitzitten... in de hoop dat er weer een uh, diepte interview komt. Maar goed, okay. ja, dat is zonde vind ik het altijd. Ik heb een ander bericht... dat dus, uh, was een sterk vermagere ijsbeer... En die dwaalde rond in, uh, op een van de noordelijkste bewoonde plekken op de wereld. En uh, ze zat in een uh, Russisch havenstadje. Wat bleek nou? Ze dus Om de tong zat zo'n metalen blikje vast. Oh. Dus die heeft waarschijnlijk zo'n uh, blikje waar uh, visie gezeten heb uitgelikt. En die, bleek, die zat vast. En uh, uiteindelijk mocht de man die haar filmde... die mocht haar uh, neus wel aanraken. En de, aan dat blikje gecondenseerde melk was we dus aan het trekken. Oké. Okay. Nou, ze, ze hebben dus speciaal iemand in laten vliegen van 3400 kilometer uh, ver. Ja. En die hebben dus uh, de, de ijs, ijsbeer verdoofd met een pijltje. Daarna konden ze dus het uh, scherpe omhulsel verwijderen... en de tong behandelen met antibioticum. Daarna is de beer 50 kilometer verder, verderop... Uh, op een toendra neergelegd. Ze hebben 50 kilo vis om daarheen uitgestrooid. Oh. En vervolgens werd hij weer, weer, weer uh, bijgebracht. En nou, nadat kan iemand hem neerschieten. Omdat de evolutie van vand. een ijsbeer. Gas, steek ja. niet over je tong in. ja. Maar God wel, hoeveel jaar loop je al rond? Maar ja, ja. ja, goed. Zijn ja, er dat, beelden van? Het afval, hè? Dat, ja, er zijn beelden van. Ik kan, ik kan het wel even delen op onze Facebookpagina. Wat proberen ze nou op zijn rug te klimmen? Nee, hè? Nee, toch? Oh. Nee, zeg. Ik ben even bezig met schieten. Ja, maar, maar aan de ene kant echt, er worden er zoveel dieren omgebracht. En, ja? en, dit, en hier wordt dan echt een onwijs een megadure operatie voor geregeld. Ik weet niet, misschien zijn het allemaal te vrijwilligers. hè? zijn allemaal mensen in de vrijwilligers. Ja. Oh, ik heb die helikopter. Ik heb nog ik heb wel een doekje. Ik heb nog wel dit. En, nou, jongens, bij elkaar kunnen die ijsbeer gewoon weer redden, want er zijn al te kort ijsberen. Niet overal. Maar vrijwilligerswerk het leukste dat er is, dat je met een helikopter 3400 kilometer mag rijden om een beer te redden. Ja. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Ik wil daar nou toch wel de begroting voor zien. Ja. ja, ik ook wel eigenlijk. Of die sluitend kan worden ja. gemaakt. Nou, bijzondere verhaal allemaal, die kan je hier ook horen. Yes! Uh, Superorganism, nieuwe single Into the Sun. En zo gaan we tegemoet de wereld, uh, de toekomst. La Terre semble si frêle d'ici Et rejoins les étoiles Vois-tu les nuages Casse ton aquarium Camel code to binge space drama Awkward interaction with your brother Late night chat with anyone you wanna Discard for an hour Sleep with sweet and sour If you see Say what's up. Muziek, het is net zoals uh, die andere band. Ach oh, gast, ja, vergeet ik ook helemaal weer. Goed, het is uh, alweer het einde van dit radioprogramma. Wat hoorde ik op het nieuws? In het internationale ruimtestation gaat de samenwerking met Rusland ondanks de oorlog gewoon door. Yes. Rusland, een Rus en een Italiaanse hebben samen een ruimtewandeling van zeven uur gemaakt. Ze werkten aan de Europese robotarm die grotendeels in Nederland is ontwikkeld. Zeker, dat is uh, mooi om te horen dat uh, de mensen in de ruimte nog steeds samenwerken. En uh, de Russen gewoon daar ook bij aangesloten zijn. Kijk, dat is een mooi voornemen natuurlijk. Ze hebben zeven uur lang gewerkt. Er wordt eerst gezegd, ze hebben een ruimtewandeling gemaakt. Ik denk, nou, lekker even een bokje om geweest. Maar ze hebben ook nog iets verricht. En zo'n robotarmen hebben ze geïnstalleerd. En die komen weer van de Nederlandse makelij. Ja, mooi. ik zag trouwens wel, ondertussen zag ik een heel stuk... Uh, spul wegvliegen zo. Dat, dat gaat dan op de space ruimtebelt. -ruimte ja. -belt. Ja, daar ligt nog niet zoveel, Dus het kan er makkelijk bij. Er schijnt ontzettend veel te vliegen. Hè? in en Echt, om veel, ja. Echt niet normaal. Goed, ik uh, wil u bedanken. Ja, jij ook bedankt. Stel elkaar volgende week weer. Dit als Toebak leeft. Hoi. Hoi. als later. Dolores Forever en Rotko. Ja. distance look better than me I could only try so hard to get close